Het NOS-journaal. Renate Evers. Bij de protesten in Syrië zijn sinds maart. zeker 3500 mensen om het leven gekomen. Dat heeft een woordvoerder van de VN-hoge commissaris voor de mensenrechten bekendgemaakt. Drie weken geleden meldde de VN dat er rond de 3000 doden waren gevallen. President Assad beloofde vorige week, na bemiddeling door de Arabische Liga, dat het leger zich zou terugtrekken uit steden in Syrië. Maar volgens de Verenigde Naties zijn sindsdien zeker 60 mensen door Syrische troepen gedood. 19 van hen kwamen om het leven tijdens het offerfeest. Vlak voor een cruciaal debat voor de Italiaanse premier Berlusconi... heeft zijn coalitiepartner hem gevraagd om op te stappen. De leider van Lega Nord, Umberto Bossi, wil dat Berlusconi weggaat. Correspondent Bas Mesters. De Lega Nord heeft gesteld, Berlusconi, jij moet opzij stappen... en jouw partijsecretaris Angelino Alfano moet het roer overnemen. Dan verbreden we de coalitie een beetje en gaan we zo verder. Maar waarschijnlijk zal president Napolitano dat niet accepteren. Vanmiddag wordt in een debat gestemd over de staatsuitgaven van vorig jaar. Als Berlusconi onvoldoende steun krijgt, volgt een vertrouwensstemming. Gisteren waren er geruchten over een snel vertrek van Berlusconi, maar die heeft de Italiaanse premier tegengesproken. In Amsterdam is een inbreker zwaar mishandeld door vier mannen nadat hij op heterdaad was betrapt. Hij raakte daarbij zwaar gewond en ligt in coma. De man van 50 werd s'avonds betrapt bij een sporthal. De vier mannen waren daar aan het posten omdat er de afgelopen tijd vaker was ingebroken. De man moest ter plekke worden gereanimeerd. De vier verdachten en de inbreker zijn aangehouden. De man werd afgelopen vrijdag mishandeld, maar dat is nu pas bekendgemaakt. De penningmeester van een gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zeewolde... heeft over een periode van vijf jaar 360.000 euro achterover gedrukt. Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan. Het bedrag bestond voornamelijk uit giften. De penningmeester ging zo listig te werk... dat de fraude jarenlang onopgemerkt bleef, zegt het kerkbestuur. We zijn erachter gekomen omdat een betaling... die door onze gemeente gedaan had moeten worden... Uh, binnen ons kerkverband uh, uh, niet bleek aangekomen te zijn. Uh, de organisatie heeft zich toen gemeld bij de kerk. Uh, toen uh, bleek dat het wel verantwoord was in de boeken en dus niet betaald. Nou, en toen zijn we verder gaan zoeken en daarmee is uh, zeg maar de hele fraude... uiteindelijk aan het licht gekomen. De kerk denkt niet dat de man het geld nog kan terugbetalen. De stroomstoring in Amersfoort is voorbij. Zo'n anderhalf uur reden er bijna geen treinen meer van en naar Amersfoort. Reizigers werd geadviseerd om om te reizen via Arnhem. Het treinverkeer komt nu weer langzaam op gang. Waardoor de stroomstoring was ontstaan, is nog onduidelijk. Het weer in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden schijnt de zon. Het is tussen 10 en 14 graden. Ook morgen eerst nevel en mist, maar in de loop van de middag breekt de zon door. AMBB Verkeersinformatie, vertraging bij Eindhoven na een aanrijding met een vrachtwagen op de A67. Daardoor is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht tussen knopen Leendeheide en Geldrop. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot zeker 6 uur vanavond duren. Geeft op file op de A67 richting Venlo staat tussen Knopende Hoogte en Geldrop 5 kilometer. Richting Turnhout tussen Afritzomer en Knopende Heide 10 kilometer.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 Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Als Italië niet gaat trekken, laat ons ook niet verrekken. Ik laat ze niet van troeg betalen, want dan hou ik me gekken. Daarom geven wij miljarden of ik laat de boel aan het landen. Oh yeah. Zo klonk de Italiaanse premier Berlusconi in het Martin Simek. Jij hebt Berlusconi een jaar op, lang op de voet gevolgd en hebt een boek over hem geschreven. Over een uur is er voor een, een, een voor Berlusconi cruciale stemming. Wat denk jij? Uh, gaat hij het redden? Dat hangt vanaf wat de oppositie uh, wil. Misschien willen ze uh, he, die stemming hem laten winnen... want dat is eigenlijk een boekhoudige stemming over de uh, begroting, uh, he, van, vorig begroting ja. van vorig jaar. Dus dat moet hij alleen bekeken en gewoon zeggen, wij hebben dat bekeken. Mm -hmm. Als ze hem daarop laten vallen, dan is het voor de overlopers... van Partij van Berlusconi eigenlijk lachwekkend dat ze dat doen. Dus misschien laten ze hem wel uh, die stemming winnen... en daarna willen ze met, met, meteen presenteren de missie van... Motie van wantrouwen. Daarentegen, Berlusconi wil meteen daarna presenteren... dat de Kamer stemt over zijn brief die hij in Brussel aan Europa gaf. Maar curieus is dat, of hij dat mag doen... of hij daarover mag laten stemmen, over dat brief... Uh, daarover mag beslissen fine... Dus misschien Fiene zou natuurlijk zeggen... nee, wij gaan eerst over, over het wantrouwen van de nou ja, Kamer. Dat is de voorzitter van het parlement? Ja, Fiene, ja. de grootste tegenstander van, van, van, van Berlusconi... zijn vroegere bondgenoot... is dus de derde eh, hoogste institutie van Italië... En, en die moet eigenlijk neutraal zijn, maar ja. dat is hey, niet. Nee, we horen zo alles van je daarover. Dank je wel. Op je gemak, zo heet de nieuwe campagne van de Maag-Leven-Darmstichting. En die campagne gaat iets waar we liever meestal niet te veel over praten. Ons toiletbezoek. Veronique, de Bos van de Maag-Leven-Darmstichting... is er veel mis met de manier waarop wij naar de wc gaan? Nou, niet heel veel mis, maar het kan natuurlijk altijd beter. Blijkt dat 60% van de Nederlanders uit ons onderzoek blijkt dat zij het toiletbezoek wel eens bewust uitstellen. Dus, uitstellen, uh, omdat het even niet uitkomt? Ja, te druk of uh, niet durven uh, op een plek waar, uh, waar ze bijvoorbeeld op hun werk zitten... dat ze liever thuis naar het toilet gaan. Dus ze stellen het uh, regelmatig uit en wij proberen dat uh, ja, aan, aan, de, aan de kaart te stellen. Dat is niet goed, dat we nee. dat uitstellen? Nee, nee, nee. Okay. Gezond en fit, <klaar> oud worden. Dat is voor heel veel Nederlanders haalbaar als ze maar meer gaan sporten en gezonder gaan eten. Hoe dat moet schrijft oudschaatser Art Schenk in het boek Je Tweede Jeugd begint nu. Art Schenk, goedemiddag. goedemiddag. Als u iemand op straat ziet lopen, kunt u dan zien of die gezond leeft? Uh, voor een gedeelte. Je kan uh, in ieder geval overwegen Dat is vrij makkelijk. De manier waarop je loopt uh, is wel iets uit uh, te analyseren... En uh, ja, toch stralen mensen die gezond zijn stralen iets uit wat een ander niet heeft. Dan gaan we hier even aan tafel vragen. Zijn de mensen aan tafel hier gezond volgens u? Ja. Allemaal? Mijn buurman die nog moet komen, Dick heel Meijer, zeker. Ja. Mijn buurvrouw ook. En Martin is, uh, die, die, die, die slaat altijd uh, op hol. Uh, <lacht> maar zijn hoofd is hier en zijn lichaam is daar nog een beetje. Dus als die twee elkaar inhalen, is Martin ook gezond. <lacht> <lacht> <lacht> Geweldig. Dit is de mooiste analyse over mezelf die ik ooit heb gehoord. Dankjewel. Dankjewel. De spanning die er nu tussen het Westen en Iran is... over het Ita Iraanse atoomprogramma is niet van vandaag of gisteren... maar gaat terug tot de oudheid. Hoe dat zit, vertelt historicus Vic Meijer ons straks. Fik, durf jij op grond van je historische kennis te voorspellen... of het conflict met Iran vreedzaam opgelost gaat worden? Ik denk dat er geen andere oplossing is. Want op het moment dat er één partij iets gaat doen met atoomwapens... dan, dan zijn de rapen gaar. En dan breekt er echt in het Midden-Oosten een conflict uit... van onoverzienbare proporties. Dus ik, ik hoop... Dat het opgelost kan worden. Maar als we teruggaan naar het verre verleden, dan begin ik te twijfelen. Oké, okay, dat gaan we straks doen. Terug naar het verre verleden. Dichter bij de dag is vandaag Karel Was. Aan het eind van de uur hoort u zijn gedicht. En heeft u een vraag of opmerking voor ons, ga dan naar onze website, dit is de dag.nu, of reageer via Twitter en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. Ja, Martin Siemek. Vandaag de zoveelste cruciale dag in het leven van Berlusconi. Kun je wel zeggen, meestal bedenkt hij een list op zo'n dag. Denk jij dat er vandaag nog zo'n list te bedenken valt? Nou, dat is de 51ste uh, stemming eigenlijk. Uh, vandaag zal waarschijnlijk plaatsvinden. Uh, uh, uh, 51ste wantrouwen hè, van de Kamer. En hij heeft 51 keer die wantrouwen overleefd. Uh, kijk, de... Er werd hem altijd verweten dat hij aan koehandel doet. Dat hij mensen allemaal dingen pro, uh, belooft. Ja, en koopt nou, hè, als het moet. En koopt als het moet. Maar het is natuurlijk inmiddels bewezen dat links dat ook doet. Hè. Dat is nou laatste dagen gebeurd. En waarom? Omdat uh, parlementariërs uh, uh, hebben hopen op uh, pe uh, pensioen. Dus dan willen ze aanblijven om die pensioen te bereiken. Want ze moeten een bepaald aantal jaren... Toen puur voor zichzelf. Niet voor, voor de mensen zichzelf, in het land, precies. maar voor zichzelf. Maar nu uh, gaat de uh, regering toch wel vallen. Dat is kwestie eigenlijk van weeg, weken. Als het niet zijn. vandaag is, is het de komende weken. Precies, wel. dus willen ze nou overlopen, uh, snel naar Cassini, naar, naar, uh, naar andere partijen, om uh, toch weer in de Kamer te blijven, straks, nou, na de nieuwe verkiezingen. Daar zijn ze nu al mee bezig. Ja, maar kijk, dat, dat is natuurlijk het probleem van Italië, dat die, die eigenlijk niet te regeren valt. En, uh, en Berlusconi moet kotsen van al die politici. Echt, zij moet kotsen van, van zijn politici, van zijn tegenstanders. Neem zo oud-minister Scajola... die voor, voor derde van de prijs een huis heeft gekregen... tegenover Colosseum. Mm. En dat was zijn paradepaardje. Dat, dat was zijn goede man uh, qua inhoud. Dus ja. die, hij weet waar hij over praat. En dan gaat hij zoiets doen dat hij voor derde van de prijs de huis aanneemt... alleen om vervolgens bouwopdrachten te geven aan die meneer... die dat geld voor hem, de rest van het geld heeft betaald. Corruptie dus gewoon. No, en daar wordt hij natuurlijk misselijk van. Want voor, voor Berlusconi is, een, is dat peanuts, dat soort geld. 500.000 euro, daar schijnt. Dat je daarvoor je naam op het ja, spel zet, dat, dat vindt hij ja, onzin. Dat vindt hij ja. verschrikkelijk, ja. ja. En dus uh, uh, Van zijn positie kijk, hij is, hij is altijd bezig geweest zegt hij met Italië, om, om, om, uh, hij houdt van Italië. Maar dat is natuurlijk ook zo, kijk, als je alles bereikt hebt... wat wil je nog meer? Je wil sterven als een held. Je wil dat hele Italië houdt als je dood bent. Ja. En dat heeft hij wel geprobeerd op zijn manier natuurlijk, en ondertussen was hij bezig ook af en toe vrijen en andere dingen te doen, en, uh, want hij houdt ook van voetballen dus het is een hele vitale man, die dat, al heeft hij dat boekje van aard niet gelezen. het nog. boekje van aard schenkt niet ja, nodig. Maar, nee. Nou, uh, inzeker ja, maar, ja, kijk, uh, ja, hij is ook opgelapt heel goed, dat kost heel veel geld, dat ja. boekje van aard. Hoeveel kost die Dus in 1995? Ja, 1995, dat kunnen we ons allemaal permitteren, maar al die operaties die hij heeft doorstaan, die kunnen we niet allemaal Nee, nee we gaan we gaan even naar Italië, naar Angelo Verschaik. Die luistert met ons mee. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat is het laatste nieuws? Ik hoor hem niet, helaas. Mag ik jou ook op telefoon um, de telefoon? Het laatste nieuws is dat ze nu bezig zijn in de Kamer te debatteren... Ja. voordat ze gaan stemmen straks om half vier. Nou, hoor. Um, maar ik wil eigenlijk even op Martin reageren. Ja, ga je gang. Uh, Martin zegt dat Berlusconi dat het altijd voor het land heeft gedaan. Nou, het feit dat hij gisteren niet in Rome was om zich bezig te houden met de regering... maar in Milaan was met zijn zoon en zijn dochter... en met uh, zijn uh, zakenpartner, meneer Federico valonieri Dat betekent dat hij dus niet met het land bezig is... maar met zijn eigen bedrijven. En dat lijkt me toch wel uh, ja, opmerkelijk op, op zo'n moment... zoals waar we ons nu in bevinden. Want hij was gisteren aan het praten met die mensen die je net noemde... om te kijken wat het beste zou zijn voor zijn bedrijven... aanblijven of opstappen? Precies, ja. ja. Martin, wil je daarop reageren? Nou, dat vind ik, uh, nee, dan, dan, dan weet Angelo veel meer dan ik. Dat betekent, dan weet hij wat in Arcore wordt onder de familie besproken. Ik uh, betwijfel dat. Uh, dat zijn dingen die ze al lang hebben besproken, dat weten ze al lang. En die Convalonieri is toch de man waar in deze. Uh, daar, daar luistert Berlusconi echt naar. Dat is de man die veel meer van die bedrijven weet. En die Marina weet zelf ook veel. En uh, uh, kijk, aanblijven moet die natuurlijk, <coughs> omdat dat is een. Die man hij is niet hypocriet. Je kan hem alles verweten, maar hypocriet is die niet. En hij, als die zegt: Ik wil de mensen die mij me verraden in de ogen kijken. Dat is een stijl. Hij gaat niet zelf op zee stappen. Dat, dat, dat zal dat, hij nooit doen, dat nee, past maar, niet bij maar hem. Maar dat past niet bij hem. Bovendien, dat maakt toch geen verschil uit... of die, die zegt, ik stap op, op dinsdagochtend... Of, of die op dinsdagmiddag wordt weggestemd. Dat verandert toch niks, nee. wat Italië betreft. Dus dan, ja, het feit, Angelo? Het feit dat gisteren de beurs omhoog ging... en toen de geruchten gingen dat Berlusconi op zou stappen... zegt mij al genoeg. Dan, als je dan echt van je land houdt... als je echt van Italië houdt, dan stap je op. Dan ben je al weg. Maar dat kon hij toch niet van tevoren weten. Bovendien, als je dat, als je dat grafiekje in La Repubblica goed bekijkt, en dat heb je, hoop ik, gedaan... dan zie je... Je ja. pakt hem maar even bij, zou horen. Nou, dan zie je... voor ja, me. Ja, ja, dan zie je dat dat gedeeltelijk waar is en gedeeltelijk ook niet. Maar, dus, maar bij, dus, wij kennen dat grafiekje maar, maar, niet, Martin. Waar gaat dat grafiekje over? Dat grafiekje gaat inderdaad op ho hoe de beurzen uh, reageren... op de uh, bericht van Ferrara. Dat was vroegere woordvoerder van Berlusconi, dat hij zeker gaat afstappen. En, maar die, op een gegeven moment is al een daling ingezet voor dat bericht. Dus kijk, beurs slaat ook niet als, als uh, meteen om. Dat heeft toch een tijd nodig om te reageren. Dat heb je zelf als wanneer je tennis laat staan, als je hele pak geld hebt die je moet investeren. Dus je mm. moet, je moet, je moet Actie, reactie, maar dat is niet een kwestie van dat nee. het in hetzelfde moment gebeurt. Nee, Angelo, even naar jou. Wat verwacht jij de komende uren? Kan je daar iets over zeggen? Of is het voor jou net zozeer te kijken? Het is voor een groot deel te kijken, maar het feit dat uh, Bossi uh, van de Lega Noord zijn, zijn, zijn um, partner toch? Hè? Uh, zijn partner in de in-crime, zo maar zeggen. Uh, nu ook al heeft gezegd dat Berlusconi weg moet. Uh, dat uh, meneer Letta, de vicepremier, zegt dat het beter is als hij weggaat. Um, dan kan je zeggen dat Berlusconi heel erg geïsoleerd is, ge is geraakt. Um, en het feit dat de laatste tellingen uh, uitkomen op 310 stemmen... 311, heel misschien 312 stemmingen in, in het parlement... terwijl hij er 316 nodig heeft voor een meerderheid... Ja, dan is de kans heel groot dat vanmiddag Bellosconi zal opstappen. Um, Martin zei straks, ja, de, ligt, de bal ligt bij Fini... Dat is niet helemaal waar, want er is, er, er is ook nog de president van het land zelf, meneer Napolitano... die ook na de, de stemming uh, over uh, de balans van 2010 kan besluiten van, uh, om de Kamer te ontbinden. Die kan zeggen, er is geen politieke meerderheid. Ik had al de afgelopen dagen gevraagd om een duidelijk politiek signaal... om een duidelijke politieke meerderheid. Die is er niet... Dan gaan we nu over uh, tot het ontbinden van de Kamers. En dan vraag ik meneer Berlusconi om bij mij te komen om te praten wat er daarna gaat gebeuren. Jo, dat is pijnlijk, maar ik moet je corrigeren. Ik had dat over vanmiddag. Dit is natuurlijk wel zo, maar dat begint morgen... wat de president gaat doen. En dan heb je helemaal gelijk. Dat kan hij doen. Maar vanmiddag, na de eerste stemming... gaat voorzitter van, kamer, van de Kamer... en dat is fine door. En in die Kamer wil Berlusconi... dat brief voorlezen. En in dat Kamer wil waarschijnlijk... links die uh, motie van, van Trouwen presenteren. En daar, ja. heeft, daar heeft dus president... niks mee te maken. Met vanmiddag niet. Okay, maar vanaf nee, morgen wel. Ik wil nu even weg bij de situatie van vandaag. Martin, terug naar jou. Je hebt hem een jaar lang uh, goed geobserveerd. En jij zegt, hij zal nooit zelf opstappen. Dat past niet bij hem. Dat, dat past niet bij hem. Ik bedoel, ja, hij, hij ziet toch... Kijk, hij is een ondernemer. Hij is de politiek ingegaan om uh, Italië van de communisme te redden. Dat zegt die en dat geloof ik ook. Uh, uh, uh, want uh, kijk, men van schijk moet lachen, dat hoor ik ook. En dat vind ik prima. Want uh, uh, kijk, misschien stemt die PvdA. Ik stem helemaal niet. Maar ik observeer wat ik... En de, dus ik observeer clean. Ik stem, stem nog links, nog rechts. Maar er klinkt we bijna wel enig respect door in jouw woorden voor Berlusconi. Uh, absoluut, ik heb respect voor... Ik heb respect voor zijn vitaliteit, nummer één. Ik heb respect voor zijn, voor zijn uh, niet-hypocriet zijn. Maar, uh, maar oh, dat kan je ook misschien onbeschaamd noemen. Hij doet van alles waar hij zich niet eens verschaamt. En dan hoef je ook niet hypocriet te zijn. Nou, kijk, uh, de onbeschaamd is. Uh, kijk, uh, meer, meer past de woord plat. De, de, de, de Berlusconi heeft is plat. Hè. Dat is hij. Maar ja, maar als je een, een topconferentie zei... hebt en je moet met Merkel praten... Merkel staat op jou te wachten en je blijft bellen... dat is tamelijk ja, onbeschaamd. Ja, maar, maar als je zegt dat je belt met een... met een Rasmussen, dat was op dat moment... een hele hoge man bij hun, de NAVO. Precies bij de NAVO. Nou, dan ben je toch, heb je toch reden. En, en niemand weet met wie hij gebeld heeft. Nee, en nee. kijk, iedereen denkt natuurlijk... op de manier hoe hij belde, dat je niet zo praat... met Rasmussen. Nee. Maar ja, dat <laughs> weet ook... Angelo niet. En kijk, dat vind ik... ik lach om die dingen. Kijk, als we... om politiek Politici, ...politici niet eens kunnen glimlachen... ...wat hebben we überhaupt aan ze? <laughs> Laat me eerlijk zijn, dat ja, moet eigenlijk wel met mijn zijn. Dat is de enige ja, functie ja, ik, nog. Ik, ik, ik, ik amuseer me kostelijk met Berlusconi... ...maar ik ja. erg ook ontzettend aan hem. Ja. En het verhaal dat die Italië... ...zou willen bevrijden van het communisme... ...daar heb ik zo mijn twijfels bij... ...want uh, hij heeft zelf al eens een keer... ...in privé toegegeven aan meneer Con Convalanieri... ...zijn grote vriend... ...die dat later in een interview heeft gegeven dat hij de politiek is ingegaan om uit de bak te blijven... en om zijn bedrijven te komt. Dus nou, dat, Daar dat moet, kun... moeten we ook bij, bij, bij, bij tekenen dat die processen tegen Berlusconi... en dat is inmiddels, geloof ik al 28, maar dat weet je beter dan ik... Uh, uh, waar hij nog nooit is veroordeeld... zijn begonnen nadat hij de politiek is ingestapt. Dat is niet waar, Martin. En, en, dat is en, absoluut niet waar. Okay, Dat is nou, absoluut niet waar. Dan, dan, moet, dan hebben we fout in ons boek gemaakt. Ik heb ja, het boek ook gelezen. Ik zal, dat, ai, met ai, Anne ai, ai. Ik zal dat met Anne Brambergen doornemen. Dat is de mede-auteur. Maar ja. dit is fantastisch. Dat, dat vind ik belangrijk. Kijk, in de, in de straat moeten meer, moet meerdere bakkers zijn... Om, uh, zodat die mensen naar die straat voor het brood gaan. Het ja. probleem van, van Nederland is op dit moment... dat er te weinig correspondenten zijn. Dus er is bijna... Italië weet niks over Italië... behalve dat Berlusconi met de vrouw naar bed gaat. Ja, dat is wat we weten En dat is iets te weinig. Ja, het, ja. ja, Ik heb een vraag aan, aan Angelo en aan uh, uh, Martin. Stel nu dat Berlusconi vanmiddag of morgen gaat. Wat gaat er dan gebeuren? Want daar moeten in Italië beslissingen genomen worden. En links is volgens mij die olivo-constructie hopeloos verdeeld. Wat gaat er ja. dan gebeuren? Hoe gaat het dan verder? Ja. Hoe voldoen ze dan... Dat, aan... is, laat dat is een hele antwoorden. grote vraag, Angelo. Ja? Angel. Uh, want er zijn een puzzel. Want uh, er is een aantal uh, scenario's mogelijk... Um, links eigenlijk wil niemand stemmen. Nee. Zowel links niet, want die is hopeloos verdeeld, zoals altijd. Ja, precies. Um, ik hoorde vandaag nog iemand zeggen dat de kracht van Berlusconi... eigenlijk vooral zit um, in, in de zwakte van de oppositie. En dat is heel erg waar. Um, de Links wil niet stemmen, want die zijn verdeeld. Berlusconi wil niet aan de stembus, want die is afgebrand op dit moment. De Lega Noord zegt wel naar de stembus te willen... maar op het moment dat ze dat zouden doen, krijgen ze ook uh, uh, klappen. Um, er wordt gesproken over een zakenkabinet... met aan het hoofd meneer Mario Monti... voormalig Eurocommissaris. Um, dat is de optie waar waarschijnlijk Napolitano voor gaat kiezen... dus de president... Um, op het moment dat Berlusconi ten val komt. En Dat betekent dat hij op zoek gaat naar een nieuwe, um, een nieuwe meerderheid in de Kamer... die er op dit moment is... om um, uh, Italië door deze lastige periode heen te trekken... om Italië... die die bezuinigingsplannen te laten uitvoeren. En dan nieuwe verkiezingen. Okay. Dat is, dat is de, de, het meest waarschijnlijke scenario. Maar Berlusconi zegt zelf dat hij graag wil stemmen in januari. Maar dat duurt, natuurlijk, vindt... dat duurt natuurlijk allemaal veel te lang. Het moet op heel korte termijn. En ja, ik precies. Zie, dus ik, ik zie daar bijna geen oplossing voor. En, en, ik, en ik kom ook vaak in Italië. Uh, u zegt nou dat Berlusconi helemaal geen stemmen heeft... Maar hij was natuurlijk ook jarenlang de eroe in Italië. Hij was natuurlijk toch een soort figuur... die, die als het ware het, het omgekeerde beeld was van onze premier Balkenende. En dat speelde Italië <laughs> toch ook een rol. Italië griffelde bij hem. En dus of hij nou zo alles verspeeld heeft, ik betwijfel dus dat nog. De, de tijd voor het onderwerp is bijna op. Martin, zou jij de, de, de betekenis van Berlusconi voor Italië kunnen schetsen... in een paar zinnen? Uh, Italië heeft uh, hele lange tijd in de spiegel gekeken. Uh, uh, uh, heel veel Italianen zijn eigenlijk Berlusconi. Dat betekent dat zij... Uh, uh, zijn tegen de maffia, dat is hij ook... maar ze onderhandelen met de maffia. Ze uh, uh, uh, uh, zijn voor de belasting... maar zij ontdouken de belasting. Zij maken platte grappen... maar sommigen niet uh, waar vrouwen bij zijn. Berlusconi ook als vrouwen bij zijn. Hmm. Uh, <laughs> uh, zij willen een grote auto hebben... Gondom, Berlusconi heeft een grote auto. Hij was een echte, een hij was een echte Italiaan. Ja, ze, hij is gewoon Italiaan. En, en, daarom, en dat, dat, ik weet niet hoe Angelo lang is in Italië... maar Angelo, je moet toegeven... Maar nee, we gaan niet meer naar Angelo. Nee, nee, nee maar goed. Uh, uh, uh, wat ik dus belangrijk vind... Dat als je correspondent bent in Italië en je haat alleen maar Berlusconi, okay. dan be begrijp je niet waar je bent. Goed. Want als je van it Italië houdt, moet je ook tenminste Berlusconi begrijpen. Goed, we gaan dit onderwerp afronden. Angelo, heel veel sterkte bij deze cursus. Hoe wordt de correspondent in Italië? Straks, ja. hoe word je gezond en fit oud? Arts Schenk vertelt hoe dat moet. Maar eerst Veronique de Bos. Wat is er lekkerder dan kakken? Een rol uit je anus laten zakken. Wat is er heerlijker dan poepen? Ik je billen laten vloepen. Het is zo fijn om het maar eens door te zeggen. Om een sigaar in de vlep neer te leggen. Of zitten op de bril of lekker buiten. De kop uit je kont te laten spuiten. Ja, we kijken allemaal een beetje ongemakkelijk om ons heen. Veronique de Bos van de Maag, Lever en Darm ja. U bent de campagne begonnen voor ons toiletgedrag. Klopt. Zou Brigitte Kaandorp een goede ambassadeur zijn? Nou, dat lijkt me wel. Ja? Ze haalt het een beetje uit de taboe sfeer in ieder geval. Want daar zit het in. Ja, ja, 18% van de Nederlanders uh, durft niet eens met darmklachten naar, naar, de, naar de huisarts. Dus uh, dat geeft al aan dat het probleem best, best ernstig is. Want dat voelt ongemakkelijk als je met darmklachten bij de huisarts komt. Ja, mensen vinden dat toch een stap om, uh, om sowieso met, met partner of vrienden over uh, darmklachten te praten. Maar dus blijkbaar ook bij de huisarts. Ja. Ja. Wat, wat is precies de bedoeling van de campagne? Wat willen jullie? Wij willen aandacht vragen voor gezond toiletgedrag. Het blijkt dus inderdaad dat, uh, nou ja, wat ik net ook al zei, 60% van de Nederlanders toiletgedrag bewust uitstelt. Maar ook. Uh, is dat erg? Ik bedoel, dan doe je het een poosje later. Ja, dat is wel erg. Ja, want het kan je hele spijsesteringsstelsel op, uh, op hol slaan eigenlijk. Het, het is wel een signaal van je lichaam. Ja, het ja. En ja. daar moet je naar luisteren. Ja. ja. Ja, het is belangrijk als je, dat je, als je moet, dat je ook gaat. Als je het ophoudt, dan blijft, het, blijft je ontlasting te lang in je darmen. Ja, waardoor maar als je, je ergens op visite bent en je bent er maar anderhalf uur... dan ga je niet even naar de wc, meestal. Waarom niet? Dat is ongemakkelijk, dat vind je niet te Ja, en daar moeten we dus eigenlijk vanaf. Nee, maar er zit, in die zin wil ik je wel, wel bij, bij staan ook, hoor. Er zitten een aantal signalen. Je moet even, en dan kan je dat wegstoppen. kan je nog een keer wegstoppen, maar daarna moet je niet meer wegstoppen. Dus als je dan ergens op bezoek bent, moet je dan gewoon maar doen. Ja. En dat andere signaal, daar moet je ook naar luisteren. Daar kan je het ook doen. Ja. Andere tip die u geeft, neem de tijd voor toiletbezoek. Ja. Over het algemeen nemen we daar te weinig tijd voor? Nee, maar we ontspannen te weinig. We, gaan, we willen sowieso, als we ergens anders naar het toilet gaan... willen we het zo snel mogelijk... en dat niemand ons hoort en niemand ons ruikt eigenlijk. Maar uh, je moet er gewoon de tijd voor nemen, ontspannen. En vandaar dat we eigenlijk ook... dat ook... nog, dus dan ben je op visite... en dan moet je ook <laughs> nog uitgebreid op het toilet gaan zitten. Ja, waarom niet? wat dat betreft is leuk wat je zegt. In historisch perspectief, vroeger in het oude Rome... ging je niet alleen naar de wc... Ja. Maar dan had je grote hoefijzervormige toiletten. Daar zaten 50 mensen bij elkaar. Ja, en die zaten ja. daar gewoon te communiceren. En dat is natuurlijk het grote verschil. Nu inderdaad doet iedereen het haastig. En als je het te, te, te, te langzaam doet, dan drukken dan op de deur. Dat je, moet je op moet de deur meteen op moet schieten. Ja. Tijdens het ontlasten zaten ze met elkaar, en te, praten. Ze met elkaar ja. te praten. Zaten met elkaar te praten. En er was een meneer. En die meneer die heette Vakerre. En die zat de hele dag op het toilet. En die zei dan op een gegeven moment. Ja, Vakerre wil niet poepen. Vakerre wil uitgenodigd worden. Met andere woorden, het was een heel sociaal gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk het tegengeden. Van nu. Ja. Ik wil niet terug dat we allemaal in de openbare het zeggen, je toiletten gaan zitten. <laughs> nee, nee, nee. Maar er is wel te, inderdaad om iets om iets rustig te doen. Martin? Ik, heb, ik heb ook nog een tip voor mensen die... Uh, als ze op visite zijn en ze uh, zijn bang om, te, uh, om naar het toilet te gaan... vooral om te poepen, uh, om, uh, omdat ze bang zijn dat ze sporen achterlaten. Stel je, uh, stel je voor dat ze daar geen, geen borstel hebben of zo. Uh, daar heb ik iets op gevonden. Je doet een stukje toiletpapier in de wc, dus op de bodem van de, van de pot. Die moet je dan duwen met je hand? N nee, nee, nee. Nou, gewoon, nee je, je, je, je, je, kijk, een heleboel families heeft een pot die plat is... Is. want ja. dat is ook beter, want die gat dat die, dat die, dat die poep meteen wegspoelt, dat ja. is heel dom, omdat hm. dan zie je niet of je gezond bent of niet. Poep, ja, dat is ook een belangrijk kijk achterom. Poep vertelt veel over jezelf, nou. dus op een gegeven moment, als je zo toilet hebt, dan kunnen sporen achterblijven. Als je toiletpapier gewoon legt op die toilet, dan als je ja. daarna doortrekt, is die helemaal schoon. En als je meteen doortrekt, rook dat ook niet. Nee, wat dus, is het is geen dan, dan is er geen probleem meer. Nog een tip, ga ontspannen en rechtop zitten. Plastic. Ja, rechtop zitten, benen, plat op, voeten plat op de grond. En, uh, ja, net als met en, presenteren, moet ja, je op je voeten plat op de grond eigenlijk zetten. Eigenlijk wel, en rechtop zitten. Ja, en waarom ontspannen? is het? Ja, Omdat je zo ontspant en je darm makkelijker kan legen. Dat is eigenlijk heel, uh, heel simpel. ik ja, even hoeven. Ja. Ja. Ja. Is het in Italië heel anders dan hier, Martin? Uh, met, met poppen. <laughs> ja, en met de gebruiken daaromheen? Nou kijk, in Italië natuurlijk uh, stink je minder... omdat de ramen zijn meestal open, want de klimaat is heel anders. Dus dat, is, dat waait alsmaar door. En ze dus, hebben meestal nog een pot naast de toiletpot staan, toch? Uh, met geld of wat? Nee, om je billen te wassen. <laughs> uh, om je bilen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is vanzelfsprekend. Maar dat was in Tjozlwakie ook zo. Ja. Alleen hier is heel wonderlijk dat er, er eigenlijk dat nog niet overal uh, ja. uh, normaal is. Dat, uh, maar, hoe, uh, uh, uh, uh, hoe heet dat? Bidden... Ja, bieden, bieden. Ja, bieden, bieden. Maar in Italië in restaurants zijn de, de restaurants vaak verschrikkelijk vies. Ja, en dan de, wil je het wel ophouden. Ja, veel het niet. Ja, in ons boek staat ook een interview bijvoorbeeld met Sjaak van der Geest. Hij is medisch antropoloog. En hij geeft ook aan, bijvoorbeeld in Japan gaan ze dan nog een stapje verder. Daar hebben ze dan geluidjes en allerlei reuk... Lekkere geur. Er dus staat muziek aan op het toilet. Ja, dus dat je kan verbloemen wat je, wat je aan het doen Dan hoor je niet wat je buurman aan het doen is. Ja, ja, ja. Dus dat, daar gaan ze nog een stapje verder dan. Oh ja, dan dat doen ons. ze goed. Dat doe ik ook namelijk. Als ik bezoek heb en ik zie dat iemand naar de toilet gaat, zet ik met hem plaat op. Dan <lacht> dan ja, je noemt al even het boek. Jullie hebben een WC-doeboek gepresenteerd. Ja. Dat, dat is om te lezen op het toilet? Ja. Oh ja, eigenlijk een middel om aandacht te vragen... dat we dus meer en ontspannen naar het toilet moeten. Er zitten allemaal tips in voor gezonde spijsvertering. Uh, hoe moet je nou eigenlijk naar de wc gaan? Maar ook gewoon leuke verhalen. Columns van Figo Waas, uh, Strips van Jan Jans en de kinderen. Dus dat zijn korte verhalen. Maar ook creatieve dingen. Tegels, stickers om, uh, om het toilet gezellig nee. mee te maken. En vond u het lastig om erover te praten? Of zegt u het is mijn werk, ik doe dat altijd? Ja, het is mijn werk. Dus Droombaan. Heb... Ooit dacht u van daar wil ik werken, dat wil ik doen? Nee, je rolt erin. Maar, maar als je zelf naar de toilet gaat, is dat uw werk of geen werk? Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ja. U mag het onder werktijd sowieso onder. doen natuurlijk, ja, ja, ja. dat lijkt me helder. Ja. Ja. Goed, na het nieuws van half drie gaan we verder praten met schaatslegende Art Schenk. Zijn boodschap, fit blijven tot op hoge leeftijd, is voor bijna iedereen haalbaar. Wat u daarvoor moet doen, en misschien ook wel moet laten, hoort u na het nieuws van half drie. Gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De EU heeft de Griekse politieke leiders en de centrale bank gevraagd... schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarden voor een nieuwe lening. Het verzoek komt op het moment dat wordt onderhandeld... over een nieuwe regering in Athene. Het huidige kabinet treedt af om de weg vrij te maken... voor een kabinet van nationale eenheid. De rechtbank in Haarlem heeft een man bij Verstek veroordeeld... tot 18 jaar cel voor een gewelddadige overval... op een villa in Bloemendaal in 2008. Hij werkte daar als klusjesman... Bij de overval werd de vader van het gezin beschoten en werden de moeder en dochter op zolder vastgebonden. De leider van Lega Noord in Italië heeft premier Berlusconi opgeroepen om af te treden. De coalitiepartij deed deze oproep vlak voor een belangrijk debat in het parlement. Het is de vraag of Berlusconi genoeg steun krijgt en of hij kan aanblijven. En de penningmeester van een gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zeewolde... heeft 360.000 euro verduisterd. Het geld kwam vooral van giften. De penningmeester ging zo geraffineerd te werk... dat de fraude jarenlang onopgemerkt bleef. En de kerk verwacht niet dat de man het geld nog kan terugbetalen. En tot zover het nieuws van dit moment. ANRB Verkeersinformatie. Bij Eindhoven is vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Het gebeurde op de A67. Richting Venlo staat file bij Gelderop 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De vangrail moet worden vervangen. Ook aan de andere kant is daarom de linkerrijstrook dicht. Vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide staat 5 kilometer. Verkeer richting Eindhoven vanuit Venlo kan het beste omrijden via Nijmegen en Den Bosch over de A73 en de A50. Het vervangen van de vangrail gaat uh, waarschijnlijk tot een uur of zes vanavond duren, dus voorlopig zijn daar de problemen nog niet voorbij. En Op de N14 leidt ze dan richting Den Haag bij Voorburg 2 kilometer, en dat komt door een ongeluk. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de arts Schenk. Hij schreef een boek over hoe je tot op hoge leeftijd fit kunt blijven. Martin Siemek, met hem spraken we over de mogelijk laatste dagen van Berlusconi als premier van Italië. Veronique de Bos van de Maag-Leven-Darmstichting en historicus Fikmeijer. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DIDD... of ga naar onze website de dag.nu. Zakken, twee, drie, vier, twee, drie, vier. Nummer 1, ga naar de zon. Art Schenk, oud schaatser en tegenwoordig vooral fysiotherapeut. Het is moeilijk voor te stellen, maar een paar jaar geleden was u te dik. Klopt, Nou, een paar jaar, dat is al 11, 12 terug. Wat was er aan de hand? Niet goed leven, veel te druk met allerlei andere zaken... bij de NOC, NSF, de KNSB, de Internationale Schaatsunie. Tussendoor, vergaderen, broodjes eten... en dan kom je om 11 uur thuis en denk ik heb niet gegeten. En dan pak je een soort... bitter Nou ja, ik reed nog okay. wel eens in Amsterdam. Dat is een hele goede tent voor, voor uh, hamburgers en zo. Reed ik om, weet je wel. Dat soort dingen. Helemaal verkeerd. En, en wat, wat was het gevolg? Het gevolg was uh, uh, te overgewicht en uiteindelijk uh, te weinig beweging. En dat betekende dat ik een geweldige knal van mijn kop kreeg. Een waarschuwing van Schenkje. je moet uh, het anders gaan doen. Echt? Ja, een uh, probleem met uw hart of zo? Of wat nee, voor nee, nee, een herseninfarct. Een herseninfarct? Ja. En dat had te maken klein... met hoe u uh, zich gedroeg? Voor een belangrijk gedeelte wel, want we hebben alles nagekeken... en vervolgens konden ze niets vinden. Behalve dat hele kleine zwarte puntje waar, waar, waar het op een gegeven moment fout gegaan is. Dus ja. in die zin uh, een, een, nog een mooie waarschuwing. Ja. U bent hier omdat u een boek heeft geschreven... over hoe je op latere leeftijd weer fit kunt worden. Dat heb ik niet alleen gedaan, hoor. dat heb ik samen met Edwin van der Dungen. Dat vind ik wel belangrijk, want hij is een belangrijke initiator ook geweest van het geheel. Ja. Je tweede leeftijd begint nu, heet het boek. Wanneer had u door, ik moet het anders doen, was dat bij dat herseninfarct? Nou, dat heeft wel een, een aanzet gegeven. Ik was eigenlijk al wel een beetje wat meer gaan bewegen. En bewuster gaan, uh, gaan leven. In de zin van rust en ruimte nemen voor jezelf. Maar uh, dat, uh, dat signaal is wel wezenlijk geweest, ja. En hoeveel kilo was u te zwaar? Ik denk dat dat een. Alleen uh, maar zeggen, op mijn top, om maar zo te zeggen. Een kilo of 15 tot 17. Dat is best veel. Ja, dat is veel. Doet eens zin doe in de rugzak. Ga eens een dag mee rondlopen. Nou ja, dat voel je En dan behoorlijk. merk je wat er, wat er werkelijk uh, gaande is. En. Oh. Om nou een beetje de statistiek, want heel veel Nederlanders zeggen... ah oh ja, dat valt wel mee, want uh, ik, de, ik ben niet zo te zwaar. We hebben 6 miljoen mensen boven de 50 plus. <laughs> en daarvan is uh, de helft is, heeft overgewicht. En 1 miljoen mensen hebben echt uh, extreem overgewicht. Ja. En die kosten zijn 1,2 miljard. Voor de samenleving. Ja. ja, Martin? Ja, ik moet zeggen, in de tijd dat je 15 kilo te veel had, volgens jou... Uh, heb ik jou ontmoet. En dat deed me pijn, want uh, Aard uh, was mijn held. Hè? Echt grote held. Ik heb die prachtige beweging nog steeds op mijn netvlies. En als ik hem vandaag zie... en ik hoor hem jou tot drie keer toezeggen oud schaatser... dan dat woord oud pas gelukkig helemaal niet bij hem. Mm -hmm. Hij is gewoon nog steeds een held. Hij is 67. Heeft hij net gezegd, ik wil dat niet geloven. Het is fantastisch en ik ga het boek lezen. Ja, en hoe komt het dat u uh, het er wel afgekregen heeft? Hoe heeft u dat gedaan? Nou, niet veel anders dan uh, het bewust uh, uh, nadenken wat je eet, dus gezond eten. En dat is heel wezenlijk ook in, in deze situatie. In de fitmethode die besproken wordt, is het eerste wat je zegt, is foute voeding vergeten. Maar kon dat in dan uw u omstandigheden? Want u, ja. u zat in die baan bij NOC NFF, u moest ja, veel. Reizen. Dat, dat, dat, is, dat is ook in dezelfde tijd, is dat langzamerhand. Uh, ik ben nog een beetje bij de ISU gebleven. Dus maar de dat, Schaatsfederatie? Ja, de Internationale ja. Schaatsfederatie. En vervolgens heb ik dingen afgebouwd. En, en dat wil zeggen, daar heb ik de ruimte genomen om. Rustig te kunnen eten, de dagelijkse maaltijden en met name een ontbijt niet over te slaan. Een lunch, de ruimte en de rust. We hebben het net over naar het toilet gaan. Maar ook voor aan tafel zitten moet je tijd en eten moet je, moet je tijd en ruimte nemen. Ook alweer tijd voor nemen? Ja, 24 uur op een dag. Neem er eens dus twee of drie voor dit soort zaken. Drie uur eten? Over de gehele dag genomen. En Dat dan heb je, je nog op. 21 uur heb je over. Is dat alleen Eten. als je ouder bent of moet ik dat ook al doen? Nou, ik, het zou verstandig zijn als je dat deed. Als je de ruimte neemt. Eten is nog steeds een sociale activiteit. We gaan bij elkaar aan tafel zitten. In plaats van ieder voor zijn tv-buis of naast je computer. Nee, dat snap ik. Maar is, er, is het beter voor mij als ik een half uur over mijn maaltijd doe... dan dat ik gewoon tweede broodjes naar binnen schuif... die op ja. zichzelf gezond zijn? Beter. Waarom? Het is beter om rust, de rust ervoor te nemen. Je lichaam. Het is ook zo om... Hè, je lichaam, als je... Uh, ik denk van... Ik heb honger, ik neem drie broodjes. Je prop ze naar binnen. Mm -hmm. Als je rustig een boterham eet... Je laat dat een beetje bezinken. En dan komt er nog een tweede boterham. Dan ben je die derde waarschijnlijk niet nodig. Martin? Een vraag. Uh, Aard, alsjeblieft. Uh, wij zijn hier met mensen die vaak uh, onregelmatig leven. Moeten leven. Dat heb je ook gedaan in, ja. met jouw functie. Uh, wat is beter als je, als je moet kiezen tussen... Helemaal niet eten, s'avonds Of iets om of rotzooi te eten. Die broodjes of die iets uit of zo. Dan is beter niet eten. Denk niet eten? Niet je, helemaal niet eten. Nee, dan kun je beter niet eten. Maar met lege maag gaan slapen, al dat soort zaken. Dat, dat werkt natuurlijk ook niet. Het is, eigenlijk is het helemaal niet goed. Wat je als, hè, als een soort van dilemma... Je, je brengt het als een dilemma. Mm -hmm. Het zit in je hoofd. We worden geregeerd door ons hoofd. En we moeten meer naar ons lichaam luisteren. Naar de signalen die dat lichaam geeft. Ben je vermoeid... Dan moet je daar een beetje naar luisteren. En dan kan je best, als je jong bent, uh, uh, je, je, je, je, ga nog even door. Ik heb al geleerd om te luisteren. Ik zeg van, nou, dan ga ik dus mijn middaguurtje doen. Dan moet ik eventjes een half uurtje wegwezen. En daarna ben ik weer terug. Art Schenk moet soms middags even slapen. Ja, die gaat uh, heel bewust even slapen. Ik werk uh, op de praktijk. Ik kom op de fiets, ga ik naar huis. Nou, als jij een anderhalf uur tegen Wind in fietst... en uh, dan ben je lekker rozig. Ik stap even in bad en ik ga een uurtje weg. Ja, en dat is heel gezond. Ja, ik ja. vind van wel. Ik voel me daar wel bij. Dat, dat is het punt natuurlijk. En wat mensen moeten proberen te leren, is dat ze gezond voeden. En vervolgens uh, moeten ze bewegen. Iedere dag bewegen. En dat is de, de, de landelijke norm is 30 minuten per dag. En dan hebben we al over stofzuigen in je eigen auto schoonmaken. Ik zou zeggen: ga maar ietsje verder. En een pak de fiets maar, of ga maar eens een keer wandelen... als je een brief weg moet brengen, ja. of al dat soort zaken meer. In je boek zeg je drie keer per week eigenlijk echt sporten, dat je En weet. dan nog drie keer per week trainen, ja. Ja, daarnaast. Ja. Over welke leeftijd hebben we het? Op welke leeftijd moet je dit doen? Het is goed als, als jeugd. Hè. Johan Graaf komt morgen dat boek in ontvangst nemen. En die zegt ook, eh, de jeugd moet er al mee beginnen. Het is je lifestyle. Dus je moet er eigenlijk, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar hoe laat kan je, stel ik ben 78 en ik zit naar jou te luisteren. En ik weet het, ik heb overgewicht. Maar ja, ik ja. ben 78, hard. kom op. De vader van Edwin, had die leeftijd, mede-auteur had die leeftijd ongeveer, hij moest ondersteund worden in Rome... na een halve dag rondleidingen. En die heeft, met elkaar hebben ze afgesproken. Die man is gaan trainen, die man is zich beter gaan voeden. Die is bewuster gaan leven. Een half jaar later, op die leeftijd, liep hij voor de groep uit in Parijs. Dus het kan heel goed. Het lichaam is heel sterk om weer te recupereren. Op je 78e kan je nog beginnen met sporten. Het is nooit te laat. Dan Moeten alleen, we er wel bij zeggen? Heel... Die, ja. die vader van Edwin die ging wel eerst een keer naar de dokter... om te kijken of het allemaal ja, kon. Uiteraard, he? dat staat ook in het boekje. Volg een aantal zaken. Maar wat ook wel mooi is, je kan jezelf testen. Dus het heel, is heel simpel, Dus uh, zes of zeven vragen haal je wat punten... zeg je van nou, ik heb maar uh, vijf punten, dan moet je nodig het boek lezen. Dan heb je zestien of achttien punten, dan geef je het boek aan je buurvrouw of buurman... en dan zeg je van, mij gaat het goed. Dan heb je, dan heb je het helemaal niet nodig. Nou, je nee, fijn niet. Ik had wel een beetje, toen ik het gelezen had, dat ik dacht van... ja, als je, als je ouder bent en je bent toch niet fit, dan ben je een beetje een sukkel. Ja, voor een Zou gedeelte. dat niet het gevolg kunnen zijn van uw boek? Dat mensen die er niks aan kunnen doen, toch ook aangekeken worden met een blik van hallo... Nou, maar je kunt er wel heel veel zelf aan doen. Hè. We leven ook zo langzamerhand in een maatschappij... van de mantelzorg en uh, ik voel me niet zo lekker. Dokter, kunt u wat voor me doen? Maar je kan ook eens terug naar jezelf kijken... en zeggen van, wat zou ik hier aan kunnen doen? En als je dan, uh, maar niet iedereen kan er toch iets aan doen? Er zijn toch mensen die gewoon. Ja, gaat gewoon niet meer. Nee, ik bedoel, het is ook niet zo dat, dat uh, al die uh, 17 of 16 miljoen mensen. met hoeveel zijn we inmiddels wel? 17, ja. heel bewust uh, daar allemaal mee bezig zijn, natuurlijk niet. Maar voor een groep die dus zegt: van ja, maar ik zou wel eens uh, wat meer willen. of ik heb een rollator. dan moet je zorgen dat je spieren wat versterken. En dan, ik bedoel. Wat heel belangrijk is namelijk, en, en dat spreekt heel erg aan bij de groep... waar ik nu al heel veel jaren eh, ik zeggen, daar in de praktijk mee over spreek... is dat zo'n 50, 60 en komen met een klacht of met een probleem... en dan zeg ik, ga nu eens een beetje proberen te trainen... je wat spieren wat sterker te maken, want anders dan kom je straks in dat verpleeghuis. Ja. Oh, maar dat wil ik niet. Daar moet er niet aan denken. Investeer in je lichaam. Ja, drie tot en vijf jaar leef je langer, las ik in je ja. boek. Klopt. Dat is wel de moeite waard. Ja, dat is zeker de moeite waard. En ook nog, als je daarmee zelfstandig kunt zijn... en zelf je dingen kan bepalen... je, je kleding kan aan, je wassen, je verzorgen... hoe heerlijk is het om op uh, 83 of 85-jarige leeftijd... op je fietsie te stappen en je boodschappen ja. te doen... In, in, in de stad of waar dan ook. Ja, Martin, sport jij nog? Ik wilde iets anders nog zeggen. Kijk, Thijs, je bent een hele goede interviewer. Ik heb bewondering voor je. Ik zou helemaal niet durven, arts, te tegenspreken. Dat heb je even <lacht> gedaan. Want ik, als ik naar hem keek, dan denk ik... wat ontbreekt in deze tijd, zijn helden eigenlijk. Helden waar je over niet hoeft te discussiëren. Kijk, Berlusconi is voor iemand held, voor anderen een, een, een, een, een, een ramp en crimineel. Ja. Maar hij is een echte held. Ik vond het fantastisch. En heb, Je vroeg uh, of ik sport. Vanaf morgen ga ik sporten. Hey, Martijn, ik, Martijn, ik ben Martijn, overtuigd. Ik ben ik nee? geen held meer. Ik wil voorbeeld zijn. Ja, dat bedoel ik. Maar je ja. ja. ja. bent voorbeeld. Maar sport, van... sport jij nou of niet? Ik moet zeggen, ik, uh, ik doe ik werk fysiek, maar dat is een geen goede vervanging voor sport. Ik heb gestopt met sport in 1993 en sindsdien heb ik keihard fysiek gewerkt. Uh, altijd in Italië werk ik keihard. Werk ik, bouw ik. Uh, werk ik op het land. Maar niet weet je, met een schoffeltje. Echt, echt werken. Ja. Maar het is niet. Uh, dat is iets anders. Want dat doe je. Dat is, dat is eigenlijk niet echt gezond. En wat ga je dan morgen doen nu? Wat voor sport? Uh, nou, morgen is. Uh, misschien begin ik pas overmorgen. <laughs> maar, uh, <laughs> ik niet? Heb je een fiets? Ja. Ik heb, ja, dat doe ja. ik altijd. Ik fiets al, nee, alles fietsen. Ja. Het, Als je s'avonds om tien uur. en je denkt van. Ik ben nog niet moe. dan pak je. zet je televisie uit en dan, dan ga je nog een uurtje fietsen. Fietsen, ja. Maar word die als oude man in Amsterdam niet in elkaar geslagen. <lacht> nee hoor, dat valt best mee. Ja. Als je hard fietst, uh, haal ze je nooit in. Okay. Nee. Veronique, wat doe jij, doe jij een sport? Ja, ik hardloop en tennis. Allebei? Ja, ja, ja. En Fik, ziet er ook nog akelig fit uit. Ja, ja ik heb zo'n roeimachine thuis waar ik dan af en toe op zit. En wij wandelen veel. En ik tennis met kleinkinderen en dat soort dingen. Dus ik hou wel van sporten. En, en ook dan... die drie keer in de week zweten, daar kom je wel aan. Nou, echt zweten, drie keer in de week. Is dat, dat, dat, dat, dat haling, dat ik nou aan een boek bezig ben, zit hard te schrijven... Maar... Ik doe wel regelmatig uh, sport. Ja. Hardlopen, niet echt, maar ja, veel wandelen. Ja. Dus, maar niet echt, echt het zware zweten. Nee. Zweten bij boekschrijven, dat telt niet mee. <laughs> nee, dat telt niet mee. Nee, nee, nee. En dan eet ik ook ongezond, want dan zit ik vaak met zo'n boterham ernaast... terwijl ik dan half zit te tikken. Ja, precies. Ja, dus ja, nee, ja, ja, dus, ja, ja. Ik, ik zal het ook te harten nemen. Art zei, Je uh, jij schreef in je boek ook... je moet niet, uh, niet te fanatiek beginnen, hè? Nee, met name niet. Hè. Als mensen, kijk, zoals we hier aan tafel zitten... denk ik van, uh, weten we wel een beetje wat ons niveau is. Maar zijn heel veel mensen... Die, die kennen en die weten dat niet. En als je dan te snel gaat, komt er heel veel teleurstelling. Spierpijn. Dan zeggen we alweer pijn. Oh, dat is niet goed. Terwijl je juist daar een beetje doorheen moet. Maar wat heel belangrijk is, is dat je die eerste veertien. Ik zou bijna zeggen wel een maand, anderhalf aan de gang gaat, ga bewegen. En dat je bij jezelf denkt. Heeft dit zin, ja. dan doe je het goed. En zoek iets wat je leuk vindt, schreef je ja. ook. Niet zomaar denken: ik ga hardlopen, want ik moet afvallen. Dat schiet niet op. Nee, met iemand. Uh, afspraken maken, contact maken met iemand. Hè? Dat is, Praat er maar over wat je probleem is. En, en, en vervolgens is er iemand die dat probleem herkent. En die ga je met elkaar maken. Je afspraken heb jij gezien, komen ze je ophalen. Ja. Je tweede leeftijd begint nu. Meer informatie is te vinden op onze website. Dit is de dag. Nu. U luistert naar Dit is de dag op Radio 1 met Thijs van den Brink.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 afraid Raccoon met Toek, een hit. De spanning tussen het Westen en Iran over het Iraanse atoomprogramma loopt op. Die spanning tussen het Westen en het, tussen Iran en het Westen is niet van vandaag of gisteren. Met Vic Meijer stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar elk jaar gaan we, Vic? 491 voor Christus. Is het alweer even geleden. Wat gebeurde er toen? Dat is 2500 jaar geleden. En toen begon het grote conflict tussen de Grieken en de Perzen. Heel toevallig. Dus nu ook weer Grieken, Perzen in het nieuws. Perzen zijn Iraniërs. En, en, ja. en de Grieken die werden bedreigd door de Perzen. En de Perzen, koning Darius, wilde een groot rijk hebben, had Azië al en dacht dat hij ook Griekenland kon innemen. En die Grieken die hadden altijd gedacht dat zij superieur waren. Dat denken hebben wij ook een beetje overgenomen. Want de Grieken waren toen al democratisch? De Grieken waren verdeeld in stadstaten. Net zo verdeeld als nu ze zijn. Iedere stadstaat had een andere staatsvorm. De ene een democratie, de andere een koningschap, de andere een aristocratie, de andere een tyrannie. Maar die Grieken die voelden zich superieur. Zij hadden een dichter als Homerus. Ze hadden het orakel van Delphi. Ze hadden de Olympische Spelen. En de Perzen, dat waren eigenlijk mensen die geschapen waren om slaaf te zijn. Ah. Een eeuw later zou Aristoteles zeggen: Wij Grieken zijn geschapen om te heersen... en de Perzen zijn geschapen om onderdanig te zijn. En toen die Persische oorlogen in 479 eindigden... met de overwinning van de Grieken... vonden ze dat de normaalste zaak van de wereld. De Perzen vielen aan, maar de, de Grieken wonnen. De vielen aan en de Grieken wonnen en ze waren nou eenmaal beter. En toen Alexander de Grote 150 jaar later naar het oosten trok... om dat Persische Rijk te ontmantelen en te vernietigen... toen vond men dat ook niet meer dan normaal... Perzen waren nou eenmaal geschapen om onderdanig te zijn. En, de, en dat denken van de Perzen als uh, Oosterse macht, dat is eigenlijk altijd gebleven. Nog steeds, ja. De Grieken dachten nog dat, steeds kunnen kloppen? De Romeinen dachten dat. Die gingen daar eigenlijk, dachten ze naar een soort barbarij toe. Terwijl uit dat oosten in die tijd ook heel veel gekomen was. In Mesopotamië, in Iran. Daar zaten allerlei wijsgeren. Hmm. En toch gingen ze daar denken dat dat iets uh, slechts was. En dat denken. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Toen in de, aan het einde van de 19e eeuw, of dat die studie van de klassieken opkwam. Is men eigenlijk de hele studie van die klassieke wereld gaan bekijken vanuit een Europa-centrisch beeld. De, de Grieken en Romeinen, dat was onze cultuur. Ja. En dat Oosten, dat was dus slecht. Maar klopt dat niet dan? Nou, dat is natuurlijk. In die oudheid was dat niet zo. En nu is het natuurlijk. dat denken blijft nog steeds zo. Dat wij denken dat we alle modellen kunnen opleggen aan het oosten. Nou ja, het is in ieder geval beter dan wat ze daar doen. Ja, natuurlijk, want daar is iedereen het over eens. Iran is, heeft natuurlijk in de laatste... honderd jaar natuurlijk de nodige... revoluties meegemaakt. In 1935 kwam dus het echte de naam Iran op. Dan krijg je natuurlijk dat... Uh, in 1953 kwam de Sja... Uh, Pavlevi. Ja. Toen mocht het weer even. want Toen werd er natuurlijk weer een soort westerse samenleving. Toen vond men dat goed. En toen de, de, de, de koep kwam... Uh, van uh, Khomeini, Khomeini en zijn ja. maten. Ja, toen beantwoorden dat weer aan het oosterse model. Toen was het weer het vertrouwde beeld ja. van onze deugen daar niet. En tegelijkertijd is dan Israël is dan eigenlijk de vooruitgeschoven pion... van het Westen, van Amerika, van Europa. Dus wordt die tegenstelling weer gecreëerd. Ja. Kijk, ik wil dus niet gaan praten... Iran is goed of slecht en de anderen goed. dat gaat er mij niet om. Het gaat mij als historicus erom... dat wij dus een denkpatroon hebben dat weer... Wordt teruggehaald ja. uit dat verleden. Het is weer hetzelfde als vroeger. Zeg en dat is het denkpatroon wat we hebben. Maar, maar hoe is het met hun aard? Is die nog steeds onderdanig? Nee, natuurlijk. Die Perzen waren helemaal niet onderdanig. Die Perzen, dat, dat, dat is ook geen Semitisch uh, volk wat vaak gedacht wordt. Dat, dat is een in, Indo-Europees volk wat eigenlijk in feite de Iraniërs veel dichter bij Europa staat dan, dan wij vaak willen uh, voortgaan. Maar wat er in Iran natuurlijk wel gekomen is, waarom het vaak ook nu in oosterse context wordt gezien... omdat natuurlijk het een islamitisch land geworden is... een shiïtisch islamitisch land uh, geworden is... waar natuurlijk ook in zekere zin de sharia uh, heerst... met alle problemen die daar weer aan verbonden zijn. Met andere woorden, uh, er is een verwarring ontstaan. Aan de ene kant staat het land dichter bij ons... maar aan de andere kant is het nu heel ver van ons afgekomen... en kan dat vooroordeel wat we hebben... kan ook eigenlijk onderbouwd worden met gegevens... omdat het anders is... Als wereld iets gemeen heeft, heb ik zo indruk, dan is het verwarring. Hè? Nee, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook het aardige. Verwarring. En je kunt nooit... en dat wil ik als historicus uitleggen... nooit praten in termen van goed en slecht. En je kunt dat, dat wereldbeeld van vroeger Waarom alleen... Gewoon niet eigenlijk, Fik. Nee, zo is simpel het, is, dan is dan het worden Er worden gewoon mensen doodgeknuppeld. neem ja, maar, nee, maar, nee, maar ik, ik, ik ga daar ook geen verdediging voor houden. Ik zeg alleen, je kunt het niet bekijken in dat model. Je moet het bekijken op zijn merites. Of juist geen merites. Hmm. Daar moet je het op bekijken. En dan kun je zeggen, er zijn invloeden ingeschopen, slopen die buitengewoon slecht zijn. En die moet je dan ook ten hardste ja. moet je die aanpakken en daar ook tegen verzetten. Maar er was dus al die tegenstelling van vroeger uit tussen persen en Grieken. Ja. En daar is nu het uh, moslim-christendom gekomen. Ja, moslim. En dan zeggen wij het christendom, dat is door de verlichting gegaan. Enzovoort, enzovoort. Wij hebben dan de, de joods-christelijke beschaving. Ja. Wat dat dan ook mogen zijn, want dat wordt vaak heel gemakkelijk gebruikt. En, en die Iraniërs zijn de andere kant op gegaan. En dat, die gedachte ja. speelt daarmee in het conflict. dat nu ja. gaat spelen tussen Iran en, en Israël. Want hoe kijken ze naar ons? Nou, ze kijken naar ons natuurlijk nu. Als je die Ahmadinejad ziet. dat is natuurlijk een buitengewoon conservatieve man. Enkele jaren geleden had je nog die Katami. of Katein. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja, ja. Maar die was, daar was een debat mee mogelijk. Met deze meer Ahmadinejad, die ontkent de holocaust. die ontkent allerlei andere zaken. Dus die man is voorkomen de verkeerde kant op gegaan. Hm. Maar dan mag je niet het oude historische model erop leggen. Je moet het dus bekijken op zoals het vandaag de dag is. Ja. En dat moeten we blijven doen. Maar want, als je dat dan doet, wat, wat kan je dan, dan voorspellen je, over dat atoomprogramma? Nou ja, dat is natuurlijk een waar buiten... Waar deze week een rapport over uitkomt. Dat, komt, hè? Natuurlijk, dat komt, en daar kijken we met spanning naar uit. En dat is natuurlijk buitengewoon spannend, want... Zij zeggen, de Iraniërs, wij bouwen die, die, die opwerkingcentrales voor kernenergie en, en voor medische radioisotopen, voor bestralingen. En de anderen zeggen, het is voor kernwapens. Ja, dat zal moeten blijken. Ja, maar als je de parallel trekt met het, met het verleden... dan gaan we wel winnen als er een oorlog komt. Ja, dat... Ja. Of kan dat niet meer als je allebei een toonbom hebt? Ik denk dat in deze tijd, en Martin zei net, het is verwarring. En dat denk ik ook, de tijd is verwarrend. Want ik denk, als één van de partijen een bom gooit dat dan de rapen gaar zijn. En het is niet meer een oorlog dat je gaat vechten... met een leger van 100.000 hoplieten nee. tegen 30.000 hoplieten. Hoplieten zijn zwaar gewapende Maar je gooit nu een bom waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Nee. En als je dat gaat overzien, ja, dan hoef je niet meer met het boek nee, dan van, van arts te gaan zorgen. Dan en dan ook niet je dat met meer te het boek van Veronique, dat is ook niet meer belangrijk. Nee, dan, dan hoef je dat niet meer te doen. Dus met andere woorden, voorzichtigheid is geboden. Goed, ik vind het mooie woorden. Ik hoop dat ze meegeluisterd hebben overal ter wereld. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Karel Was, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn wel benieuwd. Ja, het gaat over Iran. Versluiert Iran? Vroeger een hoogontwikkeld rijk, Persië, waar de cultuur in aanzien stond... en bouwkunst, wetenschap en vrijheid vierde. Wat is er aan de hand in dat onderdrukte land met bevende onderdanen... waar vrede machthebbers zich bekwamen in vijandschap in het geheim... achter de schermen van vernein, geheime diensten loslaten... als waakhonden die slecht zijn afgericht en voor ons tijdsgevricht... Herbergt het helaas de disbalans daar in de regio? De oppositie bungelt er in stroppen. Waar komt het bewind mee op de proppen... zodat een aanval van Israël voorkomen wordt? Of blijven de waarde, ware bedoelingen van dit bewind verborgen... achter de sluiers van fanatisme en haat? En is het al te laat? Oei, oei, oei, somber, Karel. <laughs> een beetje wel, ja. ja. Maar ja, dat past er wel bij wat uh, Fik ons allemaal vertelde. Ja, ja. Toch, Vic. Ja, ik... Uh, uh, de dichter van de dag is veel stelliger dan ik. ik. ik weet het niet. Er is een conflict met verschillende partijen. En ja, zoek het uit. Goed, we gaan het afwachten. Dit is de dagpunt nu. Daar is het gedicht van uh, Karel Was later vandaag uh, terug te lezen. Hartelijk dank, Karel. Tot de volgende keer. En ook hartelijk woord van dank aan Martin Siemek, Art Schenk, Veronique de Bos en Vic Meijer. Ja. Er is afwachting van de jongste dag. Onze lieve man en vader Nico Hag... Ja, een bijbeltekst. Zo zie je, zijn we niet de, zorg, de enige die hier niet echt Ja, ik vind het zorg, ja. ja. echt heel uh, <laughs> zorgwekkend. Heel briljant ja. uit. Ja, ik, ik ga er even wat aan doen. Hoor. Ja, allemaal takjes, allemaal een beetje ja, doodspul. Eigenlijk... Ja, zometeen na drie uur gaat verslaggever Maarten Hag... op bezoek bij het graf van zijn vader. Omdat hij niet graag op een begraafplaats komt... gaat hij op zoek naar een rustplaats die beter bij zijn vader past. Dat allemaal na het nieuws van drie uur. Tot zo.